Er komt een Europese natuurherstelwet. Volgens de Europese Commissie is 80% van de natuur in slechte staat. In de wet staat dat landen hun best moeten doen om de natuur te herstellen. En dus moet ook Nederland aan de slag, vertelt verslaggever Wilco Boom. Die nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en ook BBB... wil eigenlijk soepeler beleid als het gaat om de natuur. Maar we krijgen dus strengere regels van de Europese Unie. En het was voor Nederland al moeilijk om te voldoen aan de bestaande regels... Nou, de wet die nu in Brussel is goedgekeurd maakt dat hele pakket nog wat strenger. Dus voor de Nederlandse regering zal dit een hele puzzel worden. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat het moeilijker wordt bouwvergunningen te verlenen in de buurt van uh, natuurgebieden. De natuurherstelwet is al flink afgezwakt na de boerenprotesten. Israël heeft geen oorlogskabinet meer. Na de aanslag van Hamas vorig jaar richtte de regering zo'n speciaal kabinet op. Consponent Nasra Habibala weet nu waarom die is afgeschaft. Nou, omdat het oorlogskabinet dus eigenlijk speciaal was opgericht... om uh, oppositie en coalitie zo samen te laten kunnen werken. Maar uh, oppositieleider Benny Gans die is daar dus onlangs uitgestapt... Omdat hij, omdat hij het niet eens was met uh, Netanyahu. Allebei hebben ze een hele andere visie op hoe deze oorlog verder... Gevoerd moet worden. Omdat premier Netanyahu niet meer hoeft samen te werken met de oppositieleider, heeft hij het oorlogskabinet ontbonden. De verwachting is nu dat hij veel sneller beslissingen kan nemen die hij voor Israël belangrijk vindt. En de Brit Russell Cook, ook wel bekend als de Hardest Geezer, is begonnen aan een nieuwe bizarre uitdaging. Kort geleden jogt hij nog van het zuiden naar het noorden van Afrika. Nu rent hij het Engelse voetbalteam achterna tijdens het EK. Dat begon met een race tegen de klok naar het Duitse Gelsenkirchen voor de eerste wedstrijd van Engeland. 61 kilometers down today. 10k to go to the stadium. Collars are up. Business mode is activated. Yes. Avic, W, come on, Hij ja, heeft de wedstrijd gehaald en zag zijn club ook nog eens met 1-0 winnen van Servië. Het weer, aan de kust droog, flink wat zon, in het binnenland wolken en kans op regen en onweer. Het is 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Softcore. Welcome to the best show on the radio. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses Si tout ça rend sens Désolé si je te dérange Mon amour, te souviens-tu de nous Du premier rendez-vous C'était beau, c'était fou Ja, en dit prachtig nummer, Mon amour, was van Slimane. En die was op nummer 4 geëindigd. Wat mij betreft dat die nummer 1 mogen zijn. Ja, dat Dan kan mag ik alles wel voorstellen. Maar <laughs> <laughs> Tuurlijk mag je dat zeggen. Vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat is een bijzonder goed en dergelijke. Zolang we ja. die kwesties in het Nee, precies. Ja. Nee, prachtig ja. werk, geschiederd nummer over uh, nou ja, het, het verlies, het afscheid, zeg maar. Ja. Het van elkaar verwijderd zijn en terugdenken aan.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 Dat was uh, Jerry Haley. Ja, ja, Jerry Hill. Hill? Ja. Oké. Okay. Teresa en Maria. Al Aliona, Aliona. Ja, ja precies. Is, uh, over Aliona Aliona. Aliona, Aliona. Aliona, Aliona. Ja, precies. Uh, ja, precies. Nou, uh, prachtig nummer. En wij ja. hadden het al even over. Het doet een beetje denken aan de eerdere nummers van de Oekraïne, hè? Ja, je, zeker. Er ja, ja. ja. lijkt een, een soort beetje. traditie in te zitten. Uh, Albanië zit ook een beetje in hetzelfde. Klank, ja, zeg maar, hè, ja, toch? Ja, ja, ja. precies. Ja, dat dat volk ze. Ja, zeker. Ja, ja, en, ja, uh, leuk, ja. Welk nummer? Nummer drie. Nummer drie, Nummer inderdaad. drie, waar Ja, precies. natuurlijk. Ze, ja, ja, ze scoren, ze scoren natuurlijk. altijd goed, hè? Ja, ja, ja precies. Echt, en uh, nou ja, uh, ja. niks natuurlijk ook veel sympathie vanwege de oorlog in, ja, in, ja, in de Oekraïne. Ja. ja. ja. Um, we hebben een uh, blokje uh, actualiteiten. Ja, precies. Ja. En we beginnen met goed nieuws. Ja, ik denk goed nieuws, inderdaad.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 <laughs> nee, dit deed hij eerder. Maar er is in, in 2021... <laughs> <laughs> ik ben echt even helemaal van slag af, geloof ik. <laughs>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 En, nou, ik ben zelf ooit figurant geweest. En uh, de film heeft gelijk een Oscar gewonnen. Ja, oké. Dus dat is, uh, ja. dat is wel heel lang geleden. De aanslag inderdaad. Maar <laughs> ja, ja. om maar even te zeggen. Heb je dit nog nooit gedaan? weet ik je meemaken? het dus leuk. super leuk. Ik heb leuk, het ook wel eens gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ga de ervaring aan. Ja, ja. Ja. Uh, dan als we het toch hebben over films. Uh, de documentaire uit het leven. Uh, van Henk Burger en Tim Dekkers. Um, uh, die uh, scoort uh, uh, award, award, award, award na award. Op internationaal niveau.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 Dat hij in ieder geval zegt, woord na woord. Dus binnen krijgt inmiddels dikke acht. Mooi. Uh, awards binnen. Zo, ja, geweldig. Ja. En dan Pride Amsterdam. Ja. ja, we gaan van twee weken naar een hele maand. Zo. We worden een maand uh, feesten. Ja, dat ja, is ook uh, cultuur, niet alleen maar feesten. Hè? Nee, nee, is nee. Dat is ook nee, een precies. beetje wat serieus. Ja, precies, ja, dus met ja, name, ja. met name, ja.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 een man in mijn oor ademt, uh, Jelmer. Uh... Oh, ja. Het is half twee middag, <laughs> Ja, nou, and... <laughs> en? Daarbij, met de tijd zit niks te maken. Nee, <laughs> precies. precies. Ja. Jelmer, we geven jou alle ruimte voor jouw column. Ja, dankjewel.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 people they won't leave what is threatening about divesting and want a peace the problem isn't the protest it's what they're protesting it goes against what our country is funding hey, yeah. block the barricade until palestine is free hey, block yeah. the barricade until palestine is free when i was seven i learned a lesson from cuban easy -E. what was it again oh yeah fuck the police actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy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 Pying violent history, been repeating for the last 75. The neck but never ended, the colonizer lied. It's students intent. tents, posted on the lawn. Occupying the quad is really against the law. And the reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition hot? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into rough and dropping bombs. The blood is on your hands, biting, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided.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 Nou, uh, dat hebben we dus uh, gedaan en we zijn allerlei andere activiteiten gaan zoeken. Uh, zo in plaats van uh, klagen over die, uh, diabetes ofzo, of, uh, zijn we uh, barbecue bar bar bar parties gaan houden, we hebben sauna parties georganiseerd en we gingen veel meer de straat op met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 Nou, er zijn een heleboel dingen gaande. Uh, als ik het hele programma moet noemen, is het natuurlijk uh, veel te lang. In ieder geval in de web is de Peer Pride Pear Cave. En daar hebben we drie dagen de Mr. Lumberjack verkiezing. Dat wil zeggen dat je met een, spijker, uh, met een hamer in een spijker een nieuwe titel kan winnen. Ja, precies. We hebben de verkiezingen van Mr. Beer in Agnaton. Ja.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 Oké. Okay. Ik heb het niet klaarstaan. Oh, en dat is vanwege de tijd. Uh, we gaan uh, luisteren naar nummer 1 van uh, het Zuur Song Festival. En dat is de code van Nemo. Welkom. Oh, oh, oh, oh show let everybody know i'm done playing the game i'll break out of the chains you better put buckle love, i'll pour another cup this is my boy so drink it up my friend